Op de A9 Altmaar richting Amstelveen staat 10 kilometer file tussen de Kloopenten, Kooimeer en Velsen. Komt er een ongeluk? Daardoor is bij klopend Velsen alleen de vluchtstrook open. De vertraging is meer dan een uur. Omrijden via de Velsentunnel heeft niet zoveel zin, want die is door onderhoud tot maandagochtend 5 uur dicht. Al het verkeer wordt omgeleid via Wormersaan Daar staat inmiddels op de eind 203 richting Amsterdam 5 kilometer file tussen Uitgeest en Westgrafdijk. Op de A13 richting Den Haag, daar staat tussen Klopend Kleinpolderplein en Del Zuid 5 kilometer door een ongeluk. Bij Del Zuid zijn twee rijstoken dicht. Het verkeer bij Rotterdam kan dan ook beste bij Klopend Keterplein ombreden over de A Nieu nieuwe A4. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm in Weer een heerlijk begin he, van het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag bij CFM Zandvoort. Een oh, goede middag, leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat vooral ook doen, he, want we hebben nog uh, heel wat uh, te doen in het uh, derde en laatste uur van dit programma. Waaronder natuurlijk het uh, gedicht van de dag. Kan je er alvast wat over verklappen, Albert Jan of ja, niet? Ja, ik ben eruit. Het, is ja? Een, ja, het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur, uh, luisteraars nee, en kijkers. Ja. De titel is Ik wil je terug. Oké. Okay. Nou, bereid je er maar op voor.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 They love you the right way My yeah. true feelings Pushing up. Oh man, they love me Can't do it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 Als ik dan tussen mijn platen ga snuffelen, Albert-Jan... dan kom ik deze tegen, hoor. Dit kom ik echt tegen. Niet alleen de versie zeg maar, maar ook die grote. je 12-inch. Je bent een 12-inch fan, hè? Ja, dit was ook de 12-inch versie trouwens. Young en Seduction. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, je zei het net al, over een kleine maand... dan barst het Formule 1 spektakel weer los in Australië. En jij vast wel wat laatste nieuwtjes voor ons. Ja, en om uh, even exact te zijn, Ja. Kijken. Uh, op 20 maart barst het de Formule 1-geweld weer los voor het nieuwe WK-seizoen in Australië. En wel op het circuitpark Albert Park. Uh, gisteren melden wij uh, dat uh, Bernie Ecclestone uh, een ander systeem wil introduceren voor de kwalificatie. We zijn gewend aan drie kwalificatierondes, waarvan op een gegeven moment vijf eraf, weer vijf eraf en dan... Een derde kwalificatie, maar het nieuwe systeem uh, dat, uh, toch, uh, gaat, neigt toch meer naar het systeem wat ze ook in de, bij de DTM hanteren. En dat zou uh, in Australië zijn eerste uh, beslag vinden, deze nieuwe kwalificatie. Maar wat schetst mij verbazing, gistermiddag uh, liet wederom Bernie Ecclestone van zich horen. Want de nieuwe modus uh, voor die kwalificatie in de Formule 1, die wordt pas in mei uh, geïntroduceerd.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 Dans aan, uh, oh, er je... Echt, ja. Ja, ja. ja, ruimte genoeg en, in de studio. En hè, dus, tij, uh, tijd voor de feestje. <laughs> tijd voor de feestje. Joris Kala en de ja. Ja. The and, uh, the Easy Love. Nou, de wedstrijden die vanmiddag al drie gestart zijn in de Eredivisie zijn inmiddels ten einde. Maar we nemen alle drie de wedstrijden die inmiddels uh, gespeeld zijn, uh, eventjes met je door.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 You can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York Zo, dit was mijn uh, Turkije-heertje van de uh, afgelopen uh, nazomer, uh, albert ja, ja, Het was nog vol zomer in Turkije, hoor, trouwens. Maar het blijft wel mooi nog. Ja, hoor, uh, de zingel van Chris Cap en een Englishman in New York. Na het origineel, uiteraard, van Sting. Zo dadelijk het dier van de week. Maar eerst Nick en Simon, en kijk omhoog. Na een lange vol, klim jij weer uit de dal, kijk naar zal. Hoe vul jij die in? Je weet het even min. je krijgt niet alles naar je zin. En je hoofd vol zorgen houdt je lichaam in zijn macht. Er komt Voelt de zon op je gezicht Het wordt de hoogste tijd Dat jij jezelf bevrijdt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 Want ook Bucks verdient een thuis. Dus ga voor Bucks of de andere leuke dieren... naar het Kennen met aan de Keesomstraats. In a windmill in old Amsterdam. A windmill with a mouse in. And he wasn't browsing. He sang every morning how lucky I am. Living in a windmill in old Amsterdam. I saw a mouse. where there on the stair.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 Travel land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted. So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 De Amsterdammers verloren zogezegd met 4 tegen 2 van Kampong. Ook Hurley verloor en Bloemenaal en Pinoquet deelden de punten. Kampong kwam al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Constantijn Jonker... en Mirko Pruiser maakte nog je rustig gelijkmaker. In de tweede helft liep Kampong uh, goals van, met goals van Robert Kamperman en Martijn Havenga... uit de strafcorner uit naar een 3-1. Robert Tigers bracht Amsterdam terug in de wedstrijd, maar het was uh, Havenga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 En dat was hem weer. Het gedicht van de dag. Dankjewel, Albert Jan, voor dit eh, mooie gedicht. En, en dinsdagmorgen wordt hij herhaald, hè? Kwart dinsdagmorgen van zo rond, ja, rond kwart voor elf kan je hem nog een keer horen. Dit gedicht van de dag oh, bij CFM. Oh, Do the wang, do the do, do the water, do, -do, -do the do -do wang, do-the-wang. -do -do oh, want you come back, my love,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 We zijn ook bezig uh, met uh, flink verloopwerkgeleide en uh, blussen. Er staan ondertussen er staan de er auto's uit, uh, uit. Twee tankauto's uit Zandvoort, een ladderwagen uit Zandvoort. Twee grote wagenwagens uit Halem en een tankauto's bij het uit Hoofddorp. Ja, om welk gebouw uh, gaat het nou uh, precies? Het gaat, uh, als je voerde uh, het gebouw van Nieuw Unicum en het RIBW, de oh. zijingang uh, aan de Flemingsstraat.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 Ja, de persofficier is er, de dus, uh, officier van dienst is er. Er uh, lopen meerdere bevelsvoeders rond. De BRV is nog uh, bezig met evacueren van de appartementen, van de bovenliggende appartementen. Dus is er al even enige kijk of zicht op uh, eventueel eens uh, de gewonden? Voor zover ik, uh, op dit moment zie, uh, is is ambulancepersoneel rustig. Die staan gewoon rustig te wachten bij de...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 Heerlijke muziek uit de jaren 80 bij C.F.B. je eigen lokale omroep. Jorik, go west and we close our eyes. Nou, waar is juist bij Sander? Die staat bij de grote brand in Nieuw-Noord, Jan. Ja, klopt. En als ik het goed begrepen heb, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Ja, het is het een opgeschaalde brand. Dus er zijn diverse hulpdiensten te plaatsen, waaronder drie ambulances. Maar de indruk die Sander gaf is dat ze daar meer uit voorzorg aanwezig zijn.